Smoker. Goedemorgen. Ik zeg goedemorgen. Wat heb jij nou? Geet, zeg eens wat. Jij vertelt mij toch ook niks? Waar heb je het over? Waarom heb jij mij nooit verteld dat je toch met ditje langs gaat? Huh? Misschien had ik het niet moeten vertellen aan de kid van Johnny en zijn pistool. En dat voor die paar rotcenten. Maar ja. Kijk, weet je, ik geloof niet in geheimen. Kijk maar naar Harry Greet. Open kaart, dat is het beste wat je kunt spelen. Dat ik dat van Toos moet horen. Die Jesus. heb je daar naar buiten zien komen? Wat lullen de mensen toch? Waarom heb jij me dat niet verteld? Gewoon, gewoon down. Je vindt het dus gewoon om dingen voor mij geheim te houden? Helemaal niet, je moet mijn woorden niet gaan verdraaien, Ja. Gaat er helemaal niemand ene malle moer aan als, als ik nou last heb van mijn rug? Gaat mij dat geen ene malle moer aan? Ah, reet. Ik heb er helemaal geen zin in hè, dat mensen erover gaan lullen. Over Harry dit, over Harry zus, over Harry zo. En wat is het probleem trouwens? Hè, als ik het nou met een andere wijf deed... Misschien doe je dat wel. Ach, komt dat toch reet. Het probleem, Harry Pruis is dat jij mij de waarheid niet vertelt. En als je elkaar al niet meer de waarheid gaat zeggen... wat heb je dan nog helemaal samen? Ik krijg een bekeuring voor rijden zonder helm. Wat staat dat nou Is voor je eigen veiligheid. En regels zijn regels. Veel is beveel. En dan verder lopen. Fascisten. Nou, pas maar op. Nou, anders krijg je er ook nog eentje voor belediging van ambtenaar en functie. Zigaal. Wat? Laat hem maar, laat hem maar. God, god, god, het is toch ook niet te geloven, hè? Alsof we niks beters te doen hebben. Zeg, wie doet het onderzoek naar de dood van Dirk Damhuis? Hoezo? Nou, we moeten melden dat John Pruis een pistool heeft. Dat moeten de jongens van de recherche weten. Ik wil eerst zelf met Harry praten. Ja, het gaat om moord, Cor. Ik weet 100% zeker dat John Pruis niet heeft geschoten. Dat zal Harry nooit goed vinden. Hij heeft een kleerrekel aan vuurwapens. Altijd al gehad. Tijden veranderen. Maar de mensen blijven hetzelfde. Harry zou dat nooit goed vinden dat er geschoten wordt. Nu niet, nooit niet. Als kleine Frans zegt dat Sean een pistool heeft, dan moeten we dat melden. De rechter bepaalt wel of hij schuldig is of niet. Nou, ja, ik ken ze al meer dan twintig jaar. Ja, aan de rechter niet. Wou je dat zeggen? Hm. Moet je horen hoe je praat, joh. Het lijkt wel of je familie bent. Je moet het verder aan de recherche overlaten. Ik zal wel zien... Hé, hey, jij daar? Nou, zoveel kant heb ik hier nog niet gehad. Nee. Moeilijkheden. Dat is het, maar Ik voel het. Ja. Denk ik eindelijk alles voor elkaar te hebben, laat die DD zich overhoop schieten. Ik hoorde zoiets. Ja, volgens mij had die klootzak het expres gedaan. Even plat blijven, Hart. Ja. Ben jij nou ook al te zeiken? Klinkt misschien raar, maar uh, het zou echt iets voor hem zijn. Nee? Al, al, alleen maar om mij naar hart te zetten. Nou. Ik zweer het je. De last die ik zelfs dood nog van die gast heb. En weer terug. Een ruzie met Greet. Om jou, notabene. mij. Ja. Je ja. zou juist blij moeten zijn. Ja, geen lolletje om alles te weten hoor. Als, als ik haar alles zou vertellen. Ja, nou, ik maar niet van de dames. Straks gaat iedereen nog een pistool kopen. Want ze bang zijn zelf het bokje te zijn. Nog een hapje voor mama. Ja, ja, goed zo. Dat hij daar dan weer zo geheimzinnig over doet. Mijn koutje, yeah. doe eens open. Ja, open. Waarom <laughs> mocht ik dat nou toch niet weten? Dat is toch een soort schaamte. Harry Pruisman keert niks. Never nooit niet. Is hij nou al eens naar de dokter geweest om zich na te laten kijken? Daar krijg ik hem met geen stok naartoe. Hij verdomt het gewoon. Mannen. Hm? Ach ja. Ja. ja, behalve jij dan, hè. Kom, nog een laatste happy. Ja, goed zo, kootje. Hoe lang moet ik nog wachten, Roje? Ja, ik doe wat ik kan, maar niemand weet iets. Als Hans er met die lading vandoor is, dan moet je die toch ergens te koop aanbieden? Je rookt toch geen 50 kilo in je eentje op? Die stuf is hier in ieder geval nog niet op de markt. Ik heb overal mannetjes die voor me uitkijken en me meteen bellen als er ergens een partij opduikt. Daar kan ik toch niet op gaan zitten wachten? Er ligt 3000 kilo in Tanger te wachten, man. Ik heb geld nodig. Nu. Ja, nou, misschien zit hij die handel wel ergens anders uit. Hoeft u niet in Mokum te wezen? Zit het nou trouwens met die boot? Hm? Is ook alweer een eeuwigheid geleden. Ik wil antwoorden, rode, niet nog meer vragen. Godverdomme, kan me niet schelen hoe je dat doet, maar ik moet die hartstig. Anders? Wat anders? Binnen ze mij dan ook met een gat in mijn kop in de sloot? Ik beloof je, dat als het zover komt, ik jouw lijk wel goed zal verzwaren. Die Raveling draagt niet genoeg. Oh. Die zal ik moeten ondersteunen met een U-profiel. Ja. Dan kan de trap daar komen. Oh. Ja, uh, uh, ik, uh, ja overleg maar met de architect. Uh. Het wordt wel een paleisje, meneer Pruis. Ja, ja. ja een mooie ruimte. Hè? En als straks de nieuwe kozijnen erin zitten. Ja, moet jij eens opletten. Nou, je toch bent, de elektricien denkt dat twaalf schone groepen straks ja. niet genoeg is. Hoort die meneer bij u? Hè? Huh? Hé, hey, Cor. Heb je een momentje? Hoor? Ja, ik loop even met je mee. Ja. Meneer Pruis, heeft u straks nog even die twaalf groepen. Ja, als jij denkt dat dat nodig is. Weet u zeker. Nee, als jij het maar zeker weet. Sean heeft de pistool. Van wie heb jij dat? Dat kan ik niet zeggen. Maar net nu Dirk Damhuis is... Je vermoord. moet het stil houden, Cor. Dat moet. Daar betaal ik je voor. Dit groeit mij boven de pet. Har. Zeker met die dominee die me mijn nek ligt te heigen. Ik zweer je dat John daar niks mee te maken heeft. We waren helemaal rond met Dirk. Ja, als John daar niks mee te maken heeft, dan... He, wat kan hem dan gebeuren? Ze kunnen hem hooguit verboden wapenbezit te last leggen. Ja, daar komt hij met een voorwaardelijk wel vanaf. Met godverdomme, ik kan het er niet bij hebben, Cor. Ja, wie wel? Ik ben met wat groots bezig. Bestel het, je Amerikanen. Ja. De deal van mijn leven, Cor. Maar als die Amerikanen horen dat mijn zoon, mijn bedrijfsleider, van moord wordt verdacht. Ja. Heb je even twee geeltjes Marok voor hem? Ik heb alleen nog het paak. Ja, daar ga ik van uit. Heb je echt geen Marok? Nee, sorry. Helemaal uitverkocht. Ik heb gehoord dat er een lading binnen is gekomen. Ja, maar niet bij mij. Ik krijg volgende week weer wat binnen. Wel eerste klas. Ja, volgende week. Ja. ja nou, nou. nou, goed. See you. See you. Je hebt wat? Ik kon niet anders. We hebben die man hard nodig. Dus beloof jij gaat dat niet in gevaar brengen voor iets dat niks met deze zaak te maken heeft. Dat is toch niet aan jou? Ja, soms moet je de regels een beetje uh, buigen. Nou, dit is niet een beetje buigen. Ach, kort. wat? Dit heet achterhouden van bewijskor. Daarmee ga je een grens over. Daar doe ik niet aan mee. Als jij dit boel verlinkt, hè, dan kan je het hier verder wel schudden. Je partner naaien. Nou, dan ga je pas een grens over. Um. Ik, ik kom anders eind volgende week nog eens terug. Ja, dat zei je vorige week ook. Ja, ehm... Um... Dag. Dat is dus de vijfde vandaag. Jo, ja? die komt wel terug. En moet ik dan weer zeggen dat er niks is? Ik heb er genoeg van, Bor. Ik wil niet afhankelijk zijn van wat vrienden die af en toe eens wat meebrengen. Ja, hmm, je hebt gelijk eigenlijk. Misschien moeten we stoppen met die stuff. Ja, ons toeleggen op uh, tapijtjes, wieren ook, waterpijpen. Waterpijp. Dat loopt toch prima? Het schiet toch niet op, Boer. Hé, hey, misschien kunnen we er ook een vegetarisch restaurantje bij beginnen. Dan ga jij koken dan. Nou, eh... Uh... Bommetje gerookt zeker? Huh? Ben jij wel helemaal goed bij je hoofd? Er valt goud geld te verdienen met Harsman. Alleen die Amerikaanse soldaten al. Die komen met bataljons tegelijk naar de stad om hier een potje te blowen. Ik wil juist meer verkopen. Kom jij heel even mee naar achteren, John? Ja, kan ik niet wachten? Ik was net lekker even aan het sparren, joh. Nou, kom maar op, jongen. Heeft je vader maar een paar klappen? Ach, wat heb ik nou weer gedaan? Wat jij hebt gedaan? Jij loopt overal met een pistool te zwaaien. Ja, helemaal niet. Oh, en hoe komt het dan dat iedereen er vanaf weet? Nou, dan moet iemand zijn mond hebben voorbij gepraat. Ja, dat zal wel weer. Kijk maar die handschoen. Had ik jou niet gezegd om dat ding weg te gooien. Je vond het zeker wel stoer staan. Lamlo. Hey, hey. Heb jij enig idee wat mij dit gaat kosten? Met jou? Ze kunnen jou nog eens maken. Niet de politie. Zakkel. De Amerikanen. De Amerikanen. Die Albertini, die eist dat wij ver van de politie blijven. Dat mag niet. Dat op ons aan te merken zijn. We mogen nog geen parkeerboete hebben openstaan. En nou wordt mijn oudste zoon verdacht van moord. Begint het een beetje te dagen, Eiko. Als jij nou eens op zelf alles op te paffen, ja? Dan droog het misschien tot je duffe brein door... wat we allemaal mislopen door jouw gedoe. En als jij nou eens wat verder zou kijken dan je kassala... dan zou je zien dat er belangrijkere dingen zijn dan geld verdienen. Je bent snel vergeten wie je vrienden zijn. Ik laat me niet langer door jou chanteren, Cor. Dat jij je omlaat kopen wil nog niet zeggen dat ik ook mijn mond moet houden. Jij moet heel goed oppassen wat je zegt. Wat heb ik nou aan jou? Onze handel wordt gejat waar je bij staat. O oh ja, nou heb ik het gedaan. Wie kwam me met die hals aanzetten? Als jij nou gewoon achter het stuur was gekropen, maar daar was je te beroerd voor. Wie denk jij wel niet dat je bent? Een heikneuter uit de provincie. En dan mij een beetje vertellen hoe ik mijn werk moet doen. Ik had mijn eerste lijken lang gevonden toen jij nog zat te wachten op je eerste natte droom. Het is godverdomme altijd hetzelfde. Geef John de schuld maar, hè. Kan ik er wat aan doen dat D.D. wordt omgelegd? Nee, John, daar ging jij niks aan doen. Maar waar kun je wel wat aan doen? Ik heb er toch niks mee te maken? Is het mijn schuld dat jij zaken doet met die Amerikanen? Verdomme. Evert van Til. Ik wil graag iemand spreken die belast is met het onderzoek naar de moord op Dirk Damhuis. U hoorde onder andere Jack Woutersen, Harm van Geel en Fred Goesens. Scenario: Paul-Jan Nelissen. Regie.